9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Van de meeste chemische stoffen die in Europa worden gebruikt... is onbekend hoe gevaarlijk ze zijn voor de gezondheid. Het gaat om stoffen die worden gebruikt in bijvoorbeeld verf, lijm en cosmetica. Duitse onderzoekers bekeken de registratie van 21.000 stoffen... van 69 procent ontbreekt belangrijke informatie. Bijvoorbeeld of ze giftig zijn of kankerverwekkend. Fabrikanten zijn verplicht om die informatie door te geven... aan de Europese databank voor chemicaliën. Maar dat gebeurt vaak niet... Het Nederlands RIVM noemt de hoeveelheid stoffen waarover informatie ontbreekt erg verontrustend en een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid. De Kamer van Koophandel schrapt telefoonnummers... uit het online adressenbestand na klachten van ZZP'ers. Doordat hun nummers ongevraagd zichtbaar zijn in het register... kunnen ze worden benaderd door bedrijven die iets willen verkopen. Op korte termijn gaat dat veranderen, zegt de KVK. Bijna 80 van de ondernemers... heeft te maken met ongevraagde aanbiedingen. Vier op de tien zegt dat zeer hinderlijk te vinden. In Duitsland liggen voor het eerst eieren in de winkel die op een diervriendelijke manier zijn geproduceerd. Van tevoren is vastgesteld of er een haan of een hen uit het ei zou komen. De eieren met een haan gaan naar de winkel, de eieren met een hen worden uitgebroed. De methode is mede ontwikkeld door een Nederlands bedrijf. Dat zegt dat met deze methode wordt voorkomen dat jaarlijks miljoenen haantjes worden vergast. Nederlandse auto's, vrachtwagens en bussen maken steeds meer kilometers. Volgens het CBS reden ze vorig jaar bij elkaar bijna 148 miljard kilometer. 12 procent meer dan 15 jaar geleden. Vooral personenauto's zijn meer gaan rijden. Niet doordat die auto's meer worden gebruikt, maar doordat er steeds meer van die auto's zijn. Verder rijden er steeds meer oude bestelauto's rond, zegt het CBS, omdat mensen niet graag een nieuwe kopen. Het weer, eerst nog een bui, later op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 13 graden. Morgen verandert er nog weinig. In het weekend wordt het wisselvallig en nat. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds veel files in Noord-Holland, meer dan 130 kilometer in totaal. Veel vertraging onder meer door een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Zween 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht en je hebt daar drie kwartier vertraging. Ook op de A4, maar dan van Den Haag naar Amsterdam, een kwartier oponthoudt... tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A9 is het druk van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Velzen een kwartier vertraging... Daar staat 5 kilometer file. En richting Diemen vanuit Alkmaar ook nog eens 11 kilometer... tussen knooppunt Raasdorp en afrit AMC. Ook daar heb je een kwartier tijdverlies. En het is druk op de ring van Amsterdam op de A10 richting Amstel. Tussen Amsterdam-Hemhavens en Amsterdam-Buitenveldert... 10 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot slot 20 minuten oponthoud op de N208 Sassenheim-Haarlem... tussen Lisse en Hillegom. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vloedberichten blijven steeds maar kwamen. We slipten met de honden in ons haar. En zelfs niet in onze stadse dramen krijgen wij het ooit nog voor elkaar. Goeiemorgen, goeiemorgen. Dit dit dit dit mag nooit van Wogel! Tweede uur beginnen met... Nou, we zijn begonnen met Happy Our Crew Morgen. Dat is wel een tijdje geleden, maar het gaat richting carnaval. De tweede uur gaan wij praten met de wethouder Ellen Vraai. Welkom, ze zit hier al. Goedemorgen. Uh, Zandvoort loopt Goedemorgen. 4 november met Elko Zwart. En daarna praten we nog even met Jan Belen... over uh, dat Zandvoort geen aangifte doet bij de tabaksindustrie. Mevrouw Vraai, welkom. Dank u wel. Wij gaan het hebben over uh, het voornemen van het college... Het is nog eigenlijk niets, het is alleen maar een voornemen. Ja, het is een voorstel van het college. En dat voorstel wordt aanstaande dinsdag in de raad uh, besproken. 6 november wordt het uh, besproken. Nou, wordt het natuurlijk in het dorp al lang besproken. Ja, <laughs> de, Zeker de publicatie er was. <laughs> ja, in de uh, samenleving. Ik heb er uh, drie uit. Hè. Ik heb hier het hele besluit voor me liggen, of tenminste het advies, of de suggestie. Het verhuur van een gehele woning wordt per 1 januari terug te brengen naar 60 dagen per kalenderjaar. Dat was 120. Er komt een eenmalige meldingsplicht aan de gemeente... en nu komt die bij overtreding van de nieuwe regels... kan er direct een boete opgelegd worden van 20.000 euro. Dat is nogal. Ja, dat zijn eigenlijk de drie maatregelen die we voorstellen. Dat is echt wel een wijziging ten opzichte van het huidige beleid. En de reden dat we die maatregelen voorstellen... dat heeft eigenlijk met een aantal zaken te maken... Het heeft te maken met de leefbaarheid. Het heeft te maken met veiligheid. En het heeft ook uh, te maken met ja, toch het zoeken naar een, uh, een goede balans. Uh, het zoeken naar die balans. Betekent dat wonen en, en veruren? Nou, daar moet je inderdaad een, een goede balans uh, in vinden. En dat geldt eigenlijk ja, voor heel veel zaken in Zandvoort. Uh, omdat wij toch een to toeristisch dorp zijn en een woondorp... moet je op veel vla vlakken zoeken naar die balans. En wij denken... Dat, dat met die 60 dagen, uh, dat we daar de goede balans mee treffen. Kunnen we, sorry uh, Roy, kunnen we dat per huis of per uh, geval eens bekijken? Ik heb, ik heb een huis en ik ga daar niet in wonen, maar ik wil het verhuren. Dan mag ik dat dus 60 dagen verhuren. Nou, dat hangt er vanaf uh, wat voor type verhuur het is. Want uh, als eigenaar mag je natuurlijk uh, sowieso je huis verhuren voor vast, het wonen, ja. vast zal ik maar zeggen. En je hebt de toeristische verhuur. En als, je dan, eh, als het dan gaat om de gehele woning... dan mag je die 60 dagen per jaar verhuren. Dus stel, eh, je gaat zelf op vakantie. Eh, dan kan je zeggen, van, nou, gedurende mijn vakantie... verhuur ik mijn gehele woning. Om een okay. voorbeeld te noemen. Nu uh, heb ik de, nog een woning. Dezelfde woning. En ik heb een schuur aan de achterkant. Nou zeg ik, ik ga het huis verhuren... en ik ga zelf in die schuur zitten. Ja, het, het, de kern eigenlijk van... Um, want van oudsher zit het dat, dat is het zimmervrij. Bed and breakfast. Uh, um, en pensions zitten echt in het DNA van Zandvoort. En daar willen we ook eigenlijk helemaal niets aan veranderen. Maar wat wel het voordeel is van een bed and breakfast of een pensioen is dat, er, um, dat je een aanspreekpunt hebt. Omdat er nog een hoofdbewoner aan verbonden is. En dat doet wat met je omgeving. Dat doet wat met je buren. Die weten... Hey, ik moet meer bij meneer Zonneveld zijn als het niet goed gaat... op het moment dat nee. hij zijn woning verhuurt. En wat je nu ziet is dat dat verdwijnt... omdat toch woningen puur voor investeringsdoeleinden worden verkocht. En dat er geen aanspreekpunt is en dat er gewoon ook overleg is. De laatste jaren is er echt een toename geweest. Eigenlijk in het aantal klachten. Dus ik mag wel in mijn schuur gaan wonen en mijn hele huis verhuren. Voor duidelijkheid. Ja, als ze, ja, want... U, wat, het hele jaar. U, u, bent, uh, u bent dan... Uh, aanwezig? Daar nog aanwezig ja, als hoofdbewoner. Daar, daar zit het verschil Maar als ze al. zegt van... hè, Ik, ik uh, sta wel ingeschreven, maar ik ben er helemaal nooit. Uh, ook dat is een verandering ten opzichte van nu. Want wat je nu ziet, is dat je de verplichting hebt uh, tot, tot inschrijven. En uh, wat je de laatste jaren hebben gezien... is dat je dan ja, toch ook een soort van schijnsconstructies krijgt. Dat, uh, nou ja... Kinderen, neefjes, nichtjes, uh, iemand uh, wordt ingeschreven die er eigenlijk helemaal nooit is. Dus de gemeente die uh, pakt het uh, taal goed op en uh, gaat nu op de, de wetgeving vooruit lopen in plaats van achterlopen. Nou, er is een hele ontwikkeling inderdaad gaande, ja. ook op rijksniveau uh, ten aanzien van uh, Airbnb. Uh, er wordt landelijk gewerkt ook aan die registratieplicht... En, um, ja, en wij hebben eigenlijk niet... De, ja, dat is een beetje een juridisch-technisch verhaal... maar wij hebben nog niet een wettelijke grondslag... om ook een registratieplicht uh, in het leven te roepen. Maar we, vooruitlopend daarop... We gaan we vast aan de slag met die meldingsplicht. En ook is er een aantal weken terug een motie uh, in de Kamer aangenomen. En uh, die zegt eigenlijk van... ja, je moet ook de, de fora zoals Airbnb en Booking.com daarbij uh, betrekken dat als zij meewerken aan uh, nou ja, overtredingen van het beleid... dat je ook hen kunt aanspreken. Dus in die zin uh, ja, gebeurt er landelijk... en ook in de gemeentes om ons heen... heel veel op het terrein van uh, dit soort verhuur. Wordt dat niet een lastige uh, om Booking.com of Airbnb <tus> aan te spreken? Want uh, zij krijgen zoveel procent... en het enige wat zij doen is een reclame maken. Ja, zij zijn echt een, een, ja, een bemiddelingsplatform, uh, noem ik het maar... En dat is ook een, een, um, iets wat, een, ja, wat, wat op rijksniveau speelt, uh, die ontwikkeling. En um, nou ja, er zijn ook al gemeenten waar Airbnb bijvoorbeeld ook de toeristenbelasting hebt, dat doen, uh, heft. Dat doen ze in Amsterdam. Dus in die zin is Airbnb wel een aanspreekbare ja, partner, om het zo maar uh, te zeggen. Is die... Um... Eenmalige meldingplicht voor iedereen die verhuurt. Dus ook uh, uh, de Siemenvrij, uh, ja. de Airbnb, de pensioenhouders. Ja. Uh, uh, ja, we willen eigenlijk gewoon inzicht, beter inzicht hebben... in wie er verhuurt in, uh, in Zandvoort. kom ik op, het, op het, uh, het moeilijkste van dit hele verhaal. Als je in Zandvoort handhaving roept, dan wordt er al een beetje gelachen. Uh, hoe gaan jullie dit handhaven? Uh, er, er zijn een aantal woningen ontrokken aan, aan woning, Die zijn appartementen geworden... Worden daar pensioenvergunningen uh, opgegeven? Nou, dat, dat hangt er vanaf, want um, ja, we, hebben, we kennen een aantal typen verhuur. Um, je hebt een, een hotel, een pension en, en de bed-and-breakfast. En um, daar zitten een aantal verschillen in. Uh, het hotel, een hotel is per definitie zeg maar bedrijfsmatig en daar gelden ook zwaardere veiligheidseisen voor. Een pensioen, dat, dat is vanaf zes bedden en de zimmervrij bed-and-breakfast tot vier bedden. Uh -huh. Um, dus het hangt ook wel af van uh, het type woning uh, wat je hebt, wat, wat er mogelijk is om het, uh, het zo maar te zeggen. En uh, ten aanzien van handhaving moet ik zeggen we dat we echt wel een kentering uh, proberen te maken van reactief naar proactief uh, handhaven. Mm -hmm. uh, in Zandvoort hebben we ja, jarenlang gewerkt ook met het piepsysteem, dus... Nou ja, als, als er iemand uh, klaagde of, of nou ja, piepte, om het zo dat maar ging te je, zeggen. Dan, ging je, dan, uh, dan uh, ging je kijken. En nu willen we eigenlijk meer ja, naar een proactief handhavingssysteem. Uh, uh, wat is een proactief handhavingssysteem? Dat is wel interessant om te weten. Ja, dan. zeker. Ja. Dat, dat is inderdaad een, een goede vraag, omdat dat. Uh, uh, soms dan praat je de hele dag door... in termen die voor, ja, voor iedereen, niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Ja. Dus ik ben blij dat je, dat, uh, dat je mij daarop wijst. Diep systeem, dat snappen we. Wat is hier een ja. proactief handhaven? Het proactief handhaven uh, voor dit uh, onderwerp... is dat we nou ja, aan de hand van die meldingsplicht... echt de mensen in de gaten gaan houden. Ook uh, in de digitale hoek. Um, omdat juist uh, je ten opzichte van nou, een aantal jaren geleden... er nu echt een... Uh, ja, mensen maken gebruik van het internet. En uh, nou ja, wij gaan dus ook gebruik maken van het internet... om te kijken van wat daar gebeurt. Ah, en we gaan dus niet al, uitsluitend achteraf... maar ook al proactief van, hé, hey, dus we dat... houden het in het gaten. Gaat dat wel helemaal goed? Dus ik meld mij niet en ik ga lekker verhuren. Dan kom ik op een gegeven moment in de kijken van de gemeente... want er zit iemand naar mijn internetgedachten kijken... en die, uh, dan komt er een boete ja. van 20.000 euro. Maximaal, dat is handig. Je krijgt, Maximaal, je, je je, je krijgt ja. dus eerst de gelegenheid om je aan te melden. Hè? Of je nou bed en breakfast bent of je bed mm -hmm. hotel. Uh, ik ben die, uh, die link, Michel, die uh, iemand anders ingeschreven heb en verhuurd. Die gaat zich niet melden. Nee, maar als dan bijvoorbeeld wel blijkt uh, dat er uh, tientallen advertenties actief zijn op uh, Airbnb om een voorbeeld te noemen, ja, dan, dan op, hè, in samenhang met, met uh, klachten uit de buurt. Want uiteindelijk, hoe weten wij dat dit een probleem is? Ja, dat zijn toch door de geluiden uit de samenleving. Ja. Dus het is wel zo, alle zandvoorters zijn ook de, ja, de ogen en oren van de gemeente... om het zo maar uh, te zeggen. Dus ook nu komen die signalen <kijkt> wel op. Gaat er een ambtenaar op Booking.com kijken en op uh, Airbnb? Wat zei Gaat er een ambtenaar kijken naar Airbnb en Booking.com om eens te inventariseren... Nou, dat is, al en dat, opgeving, is, uh, en dat is eigenlijk ook al gebeurd in het kader van um, naar de aanloop eigenlijk naar dit voorstel. Dus in het, in het kader van het, uh, uh, uh, de, de beleidsvorming, om het zo maar te <kugst> zeggen... Heeft, heeft het bureau B-Formation ook aan de hand van webscraping... Um, wat voor mij ook een nieuwe term was, moet ik eerlijk <hierp> <Ja>. zeggen. <tijd laughs> um, gekeken van hoe hoe hoeveel advertenties uh, zijn er eigenlijk in Zandvoort... en hoeveel zijn, ja. er, zijn er actief... En, Hoeveel uh, verhuurders zijn daarachter? En uh, welke bureaus zijn daarop actief? Het gaat natuurlijk niet alleen maar om, volgens mij ook, om overlast. Het gaat natuurlijk ook om het betaalbehouden van woningen... voor de mensen die in Zandvoort willen wonen en werken. Zeker. Uh, niet dat we nee. helemaal uitgeleverd worden aan projectontwikkelaars... die alleen maar een soort mini-hotelletjes ja, runnen. Want woningonttrekking is inderdaad een, ook een heel belangrijk aspect. Want ik heb ook ruimtelijke ordening in, in portefeuille... Wat, wat ik ook een ontzettend leuke portefeuille vind... En wij hebben uh, ook met de, in het raadsprogramma afgesproken... we willen 630 nieuwe woningen. Maar dat gaat, dat gaat uh, helemaal niet zo snel eigenlijk. Hè? Want je moet toch je bestemmingsplan misschien aanpassen... en eer dat de eerste schop in de grond gaat... Nou, nou ja, dan ben, je, dan ben je toch een aantal jaren verder. En, maar als je dat met elkaar afspreekt... en aan de onderkant worden de woningen in een nog sneller tempo... Ja, dan per saldo schiet je, schiet je niet op, om het zo maar te zeggen. Schiet je er niet veel mee op, nee. Maar ja, we hebben net met meneer Hoogendorp gesproken over het, uh, het Dukkei-verhaal. En uh, we zijn zeer benieuwd hoe de gemeente daarin gaat zitten. Dus daar moeten we het later nog maar eens over hebben. Uh, sport en cultuur, heeft u ook? Nou, cultuur ja, <laughs> sinds kort. <laughs> ja, ik, ik, ik probeer nog steeds een nieuwe lijst te vinden, ja, maar ik kan hem nog niet vinden. Zeker. Nou, als het goed is, zou dat uh, op, uh, op, op internet uh, moeten staan, uh, okay. veerdaags. En sport uh, heeft Jo Berens in portefeuille. Dus mijn portefeuille is toerisme, economie, uh, cultuur, ruimtelijke ordening en de ambtelijke fusie. Dat zijn uh, onderwerpen nou, waar ik mij mee bezig ben. Nou ja, uh, we zijn natuurlijk uh, zeer verrast, hoewel. Uh, ik had het idee dat het zo zou gebeuren... met de persconferentie, flap, we hebben een Formule 1. Um, speelt dat gelijk bij jullie als je uh, toerisme hebt? Ja, het is het, ja, het, het, maar het, het speelt in die zin al jaren, om het zo maar uh, te zeggen. Want in 2015 uh, heeft Jerry Kramer toen van, uh, een motie ingediend. Uh, nou ja, van ga onderzoeken college... of, of de Formule 1 uh, terug naar Zandvoort uh, kan komen. En dat was eigenlijk... Ja, de opmaat ook naar een aantal ontwikkelingen. Later ook met de nieuwe eigenaren van het circuit. Uh, een nieuwe eigenaar ook van, van de Liberty Media, de, de, de FOM. De, de dus er komen oh. echt eigenlijk ja, een aantal dingen samen... waardoor je meer, steeds meer energie krijgt uh, op dat circuit. En dat is hartstikke gaaf natuurlijk. En, en hoe staat de gemeente nu in tegenover uh, het prachtige nieuws... dat uh, de telegraaf als eerste bracht natuurlijk. Um, en wat uh, bij uh, Goedemorgen Nederland al gesteld, verteld werd... van ja, de rekening komt nu bij de overheid te liggen. Want wij kunnen tekenen, wij willen wel investeren. Maar er moet heel veel gebeuren. 40 miljoen werd er genoemd. Ja, zeker. Gaat de gemeente Zandvoort de portefeuille trekken? Nou, nou, zeker geen 40 miljoen. Want oh, dat. Mooi! Okay. Uh, ja, <laughs> Want dat dat, dat. dat. <laughs> dat uh, Gertjan is een hele goede wethouder financiën. Maar 40 miljoen, nou, maar hebben, 40 wij, miljoen. hebben wij ook niet. Uh, nee, okay, maar. Maar, maar uiteindelijk de, in het voorjaar. Uh, nee, in juli was als dat moet ik uh, zeggen. Heeft de gemeenteraad ook een motie aangenomen van, nou ja, hè, als, als de uitkomst uh, positief uh, is, uh, ja, dan uh, kom dan ook met voorstellen. En uh, ja, en daar mag een financiële bijdrage tegenover staan. Maar dat is nog te vroeg nu om dat te concretiseren, ook omdat, uh, nou ja, de, de, er is een bod gedaan aan het circuit um, en uh, het is niet zo dat dat bod of, of dat dat aan de gemeente Zandvoort is gedaan. Dus het, ik, ja, het ligt echt wel nog op de, op de as tussen het circuit en, uh, en Liberty Media. Okay, dus dat, uh, die moeten daar toch onderling nog, nog uit zien te komen. Als, dat, uh, als daar men uitkomt, en ik heb daar uh, een goede uh, hoop op... en ik denk dat de rest van Zandvoort het heel graag wil... dan komt de gemeente in, in, uh, in het spel... Zeker. En dan gaan we weer allemaal over de weg hier naartoe gaan we weer roepen? Ja. Denk je daar al een beetje over na? Jazeker. Want uiteindelijk hebben wij ook kijk, de aantallen bezoekers, daar, daar, daar is ook wel, er zijn veel vragen ook over gesteld de laatste dagen. Maar in die zin maak ik me daar juist iets minder zorgen om. Omdat wij op een zonnige dag ook al 90.000 mensen op het strand hebben, of met de Max Verstappen dagen. Eh, hebben we ook heel veel bezoekers. En die zijn ook hartstikke welkom in Zandvoort. Maar we moeten ook eerlijk zijn in, uh, met de Max Verstappen-dagen dit voorjaar. Um, ja, denk ik, nou, de bereikbaarheid kan nog wel wat beter. Hoe kunnen we uh, daar maatregelen voor treffen... om dat, om dat uh, ja, verder te optimaliseren? Dus dat is iets wat, ik denk, ja, wat, denk ik, sowieso goed is voor Zandvoort. En ook voor de... Ja, dan komen we een beetje op het, het idee van het verkeersplan... Uh, wat uh, met de regio afgesproken wordt... En daar kun je natuurlijk heel veel over praten. Maar de Falancorslaan blijft de Falancorslaan. En de Rotond in Bloemendaal blijft Bloemendaal. Dus nogmaals, uh, in Spa en in uh, Silverstone sta je net zo lang in de file. Dus dat uh, moet het niet zijn. Maar het is natuurlijk een geweldige ontwikkeling voor Zandvoort. Absoluut. En op het culturele vlak. Uh, deze week werd de Roze Kunstlijn geopend. Ja. Daar was u ook aanwezig. Ja. Heel leuk vond ik dat. Daar was trouwens nog iemand aanwezig. De wethouder van Halem. En dan kom ik even terug op het Airbnb-verhaal. Mm -hmm. Die zegt: wij gaan naar 30 dagen. Ja, en dat is ook hun, hun goed recht, om ja. het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Want uh, het, uh, ja, het gemeentebestuur van Haarlem is uh, niet hetzelfde... als het gemeentebestuur nee. van, uh, van Zandvoort. Dat is heel goed om, en, om even te horen. Uh, ja, ja. En, en wij denken dat dat, uh, dat, dat uh, ja, een brug te ver is. Want uiteindelijk staan wij nog steeds heel positief tegenover onze toerisme... Toeristen en willen we het verblijfstoerisme ook stimuleren. En we hopen eigenlijk dat er weer een, ja, een, een positieve boost ook ontstaat. Dat mensen misschien zeggen, nou weet je wat, ik, uh, ik maak er toch een pensioen van. Of uh, dat ze denken, nou, ik, uh, um, of dat de hotels denken, nou, er is nu weer wat meer level playing fields. Ik kan ook weer wat meer investeren. Dus Haarlem um, uh, wil naar 30. Ik, Amsterdam, naar nou, ik heb begrepen, uh, wil zelfs terug naar nul. Maar wij denken dat we met 60 uh, dagen de goede balans uh, vinden. Is een, uh, is, een, is een standpunt en uh, het standpunt gaat uh, 6 november aanstaande dinsdag in, uh, in de commissie. Ja. Uh, komen er al geluiden uit, uh, uit de raad? Want er is natuurlijk van de week al gesproken. En, uh, in de wandelgangen hoor je al wat? Nou, we hebben... Um, ja, ik heb met een aantal fracties ook... Uh, of tenminste, ik, ik, ik heb alle fracties eigenlijk gezegd... van Goh, Mochten jullie op voorhand aanvullende vragen... Um, hebben, dan, dan uh, hoor, ik dat, uh, hoor ik dat graag. En een aantal hebben dat gedaan en een aantal uh, niet. En maar dat, soms zijn het ook meer technische puntjes, om het zo maar te zeggen, die, die opkomen van, goh, echt dit of dat nog eens uit. Maar het echte debat gaan we gewoon aanstaande dinsdag uh, ja, uh, hebben. Ja, we vatten dat nog even kort samen, want de tijd gaat natuurlijk door. Um, aanstaande dinsdag, 6 november, is de commissie. Daar kan je inspreken als je dat ja. vindt. Hiervoor kun je je aanmelden bij de Griffie ja. van Zandvoort... via griffie-zandvoort.nl. En als je het voorstel wil lezen... dan ga je naar zandvoort.raadsinformatie.nl. En dan volgt er een heleboel. Maar daar kom je vanzelf al aan. Ja, zeker. Misschien is het googlen sneller. Ja, je, <laughs> dat zou kunnen. Je, je, tikt gewoon, je tikt dat gewoon in en dan kom je ja. er heel um, Mag ik u hartelijk danken voor de komst? Heel graag gedaan. En, uh, ik, graag, ik, uh, ik denk dat we langs. als het uh, eenmaal in het circuit van de raad komt... Daar nog eens over moeten uh, praten. Ik, uh, ik kom graag uh, nog eens langs om uh, nou ja, mijn portefeuille of wat er speelt toe te lichten. Als we allemaal weten al wat al al erin zit, dan plik het <laughs> Ja, Precies. We <laughs> pakken eruit. Er zijn genoeg onderwerpen te bedenken. Ja. Ja. Dank je wel. Dank je wel. Bedankt. En ja, dat was het ja, ja, ja. nummer van uh, Michael ja. Dat nee, was het nummer Indulse jubilo Het is inmiddels een, een gezellige drukte, ja. en de microfoons staan al open, en mensen weten het nog niet. Aha, maar we praten gewoon lekker door. We euh, gewoon door, zet je door je zeker bij je wel even op, Ben. Er werd een verzoeknummer gevraagd, maar dat is helaas nog niet mogelijk. Maar aangezien wij een heel nieuw systeem krijgen, zal dat binnenkort wel mogelijk zijn. Ja, dan wel. Bij ons zit Elko Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. En we gaan weer lopen in Zandvoort. Voor de keer, ja. Het is de zesde keer in successie dat we gaan hollen in Zandvoort. Wat leuk. En, uh, we hebben er allemaal een goed doel uitgevonden. Of uh, gevonden in Zandvoort. Welk? Uh, we hebben vorige keer gelopen voor de verlichting... Zeg maar, bij de kooi van Marshall Schorel. En dat heeft eigenlijk zo vervolg gehad... dat er in Zuid is er eigenlijk helemaal geen uh, gelegenheid... voor kinderen om echt buiten te spelen... zonder dat ze uh, gevaar lopen voor uh, auto's of uh, fietsers of wat dan ook. En in de Zuid, bij het parkeerterrein... is nog een, uh, een soort trapveldje... Waar, ...waar de oude galtjes staan. En in goed overleg met de gemeente... ...en dat loopt al redelijk lang... ...maar dat begint nu een, zijn beslag te krijgen... Uh, ...ja, wordt daar iets van een veldje gecreëerd... ...met doeltjes en uh, nou, een speeltuig voor kinderen. En ons idee is om daar in ieder geval een bijdrage aan te doen... ...en ook voor de ouderen, die er ook nog zijn in Zuid, gelukkig... Uh, ...om daar iets van trimtoestellen te maken... Net zoals je aan de Noordboulevard staat het langs de boulevard. Nou, dat is misschien wat uh, veel gevraagd... om het ook langs de Zuidboulevard te doen. Maar we willen kijken of we dat uh, daar ook in Zuid kunnen creëren... maar dan op dat speelveldje een combinatie van. Dus een, uh, dan gaan we er geen honden meer uit laten, begrijp ik. Nou ja, hekje eromheen, hè? De kooi van Marcel Schorrel is ook dicht. Ja. Eh, dat, uh, ik denk maar aan dat het idee is om het daar ook zo te doen. Nou ja, Marcel Schorrel is natuurlijk gewoon een beetje zo'n... Uh, Johan Cruijff trapveldje en dat ja. is vrij kostbaar ga je dan snel in de richting van 80.000 euro uh, zitten. Nou, daar moeten wel heel veel mensen mee lopen... willen we dat bedrag bij elkaar rollen. Uh, maar ons idee is om het veel eenvoudiger te doen... ...gewoon het te egaliseren... ...en dan iets van uh, ja, kunststof... ...of uh, nou, desnoods uh, asfalt of beton te maken... ...en daar de uh, nou, ja, lijn op uit te zetten... ...de doeltjes neer te zetten... ...en gewoon bewijs spreken, schapenhek eromheen... ...wat uh, afsluitbaar is... ...dat je dus ook met je hond daar niet op kan. Nee. En uh, ja, de gemeente voelt er ook voor... ...om daar in ieder geval in mee te gaan... Uh, we hebben al een aantal uh, stations gepasseerd ondertussen. En uh, ja, de gemeente voelt daar wat voor, dus dat is een goed teken. Die wil ook een bijdrage doen. Ik begrijp ook dat er een potje is met geld. Nou, en dat zij dan ook een bijdrage kunnen doen. En, uh, als dus er maar gaat. geld is, uh, 4 november. wordt het gestart bij T5. Wordt weer gestart bij T5. Het heet nu Beach Club 5. Moet moeten oh, ja. een beetje, <laughs> ja. be beetje op passen. Yes, ja, ja. Beach Club, Club. 5. <coughs> Ja, anders verwijzen we toch heel erg terug naar de, de historie he, van t 5. Maar uh, het is Beach Club 5 heet het. En daar starten we morgen om uh, half 1. Het is uh, voor die tijd verzamelen. En uh, de 5 en de 10 starten tegelijk. Dat hebben we gedaan om dan de, de groep wat groter te maken. En ook uh, nou ja, de overlast voor de, nou ja, zeg maar het verkeer in Zandvoort wat uh, minder te maken. En we hebben een ander parcours. We lopen meer door de waterleiding daar en we lopen meer over het strand. Uh, dat maakt het geheel ietsje zwaarder, maar wel een stuk leuker. En, ja, en in onze ogen ook wel wat aantrekkelijker en mooier. Dat je veelal de mensen van buiten Zandvoort ook laat zien... dat, uh, ja, dat we ook nog een heel mooi natuurgebied om Zandvoort heen hebben. Licht. Hoe is het uh, parcours? Je, je, je start bij uh, Beach Club 5. Je gaat de boulevard op. Nee, we, we starten op het strand. Uh, we, eindigen. Ja? we starten met eindigen op het strand. Uh, we gaan bij bij 5 dan starten en dan gaan we omhoog bij de reddingspost. Dan lopen we daar de stukje boulevard en dan gaan we de weg naar beneden. Daar de duin in, het brede rode pad, rechtsaf bij het Westerkanaal. En dan bij het 1000 meter pad, daar staat een huisje, daar gaat de 5 kilometer rechtsaf. En de 10 kilometer loopt een stukje door nog. En die gaat op een gegeven moment ook rechtsaf. En dan lopen we over de, het fietspad zeg maar, van uh, Langevelderslag terug naar Zandvoort. En nou, als we dan nou toch reclame maken, bij Havana het strand op. Uh, en dan uh, eindigen we weer bij Beach Club 5. Dat wordt een uh, zware uh, run voor mij morgen. Want ik uh, ben er natuurlijk wel bij. Uh, jij ook, Ben. Want je zei net, uh, we gaan lopen voor... Uh... Ik, ik ga niet lopen, want ik heb morgen iets anders te doen. Ah. Ik heb gisteren al gelopen op de golfbaan. Dat is uh, voldoende. Um, ik heb ook begrepen dat... Uh, um... Niet de lines, maar de Rotary mee uh, Ja, de Rotary doet, doet mee. Eh, ook omdat ze gewoon, uh, nou ja, gewoon een groter bereik weer hebben. Zeg maar, onder andere mensen die ze kunnen bereiken om ook uh, mee te lopen of mee te hollen, hoe je dat wil noemen. Uh, en zij zijn uh, ja, natuurlijk degene die ook vrijwilligers beschikbaar stellen. Die uh, ja, aanwijzing geven voor het parcours. Dus dat, uh, ja, die samenwerking is eigenlijk vorig jaar ingezet. En die is van beide kanten goed bevallen. Dus uh, ja, dat gaan we doorzetten. Hoeveel sponsors hebben jullie voor het hele... Nou, we hebben eigenlijk niet zo heel veel sponsors gevonden. Dit jaar we hebben we gewoon eens gekeken of we op eigen kracht gewoon puur met uh, Facebook en met allerlei andere social media of dan lopers en lopers kunnen benaderen. En dat we echt alleen het accent hebben gelegd bij, uh, nou, bij de lopers het geld, of lopers dan ook in dit geval, een beetje genderneutraal houden, uh, het geld vandaan kunnen halen. En niet de sponsors benaderen, omdat er toch wel heel veel mensen eigenlijk benaderd worden in Zandvoort uh, voor allerlei festiviteiten ja, ja. en allerlei feestjes en, nou ja. En dat willen we eigenlijk gewoon een keertje overslaan. Dus eigenlijk gewoon alleen het geld van de lopers. De lopers. De lopers. En hoeveel mensen lopen er uh, ongeveer mee uh, nou, ja, morgen? Ja, er hebben zich 150 <coughs> mensen aangemeld. Ongeveer 150 mensen aangemeld. Dus uh, nou ja, de verwachting is dat, uh, dat er een paar afvallen en dat er een paar extra komen op de dag zelf. Omdat het heel mooi weer is. Dus uh, ja, dat zal wel een beetje het, het aantal zijn wat ook mee gaat hollen. Maar maar is, het, is het nog mogelijk om uh, in te schrijven op, ja, op de locatie? We zijn, we zijn nog op zoek naar een haas. Naar een haas. Ja. Roy. <laughs> nee, ik ben wel ingeschreven, dus uh, ik ga niet meer als haas. Uh. Maar voor haas zoek je iemand die. Nee, er nee, kan handen. sowieso uh, ter plekke kan er nog ingeschreven worden. Dat gebeurt andere jaren ook altijd. En uh, dat is nu ook. Dus uh, mensen zijn nog van harte welkom. En uh, ja, de verwachtingen zijn heel mooi. En ik uh, ben net nog even langs het strand uh, gefietst om te kijken. En, uh, maar het, ja, het is gewoon hard zand en het wordt een breed strand. Dus het wordt eigenlijk wel uh, heel erg genieten om te hollen. Ja, ik, ik, ik, ik refereer het even naar de circuitrun en dan zeg je, ja, het strand is hartstikke hard. Ik zeg, ja, wacht maar tot er honderd overeen gelopen hebben, dat is het afgelopen. Ja, maar goed, <laughs> we, we, we, we mogen en we willen ons niet spiegelen aan, uh, nee. aan de circuirun, maar het is natuurlijk wel of je nou met 100 man over het strand loopt of dat je met uh, 15.000 man over het strand loopt. Ja, en op een gegeven moment is het wel muil. is <laughs> En dat bij honderd kan je nog wel, uh, nou ja. ja ik even. denk dat uh, met 150, met een breed strand, dat je er wel kan. Ja. Ik uh, zou uh, uit, uh, best doen om voorop te lopen... zodat ik niet, uh, geen last heb van het uh, zachte zand. Nou, hoor je hebt start nummer 1, hoor ik net. Ja. Ja. Nou ja, goed. Dat, dat, dat, dat is de koopstart nummer 1, Laten we dat wel even zeggen. Dat kunnen we nog verloten, dus... Uh... Oh, oh. <laughs> wordt gewoon weer een deal gemaakt tot ja. de tafel. Ja, ja, ja, goed. Nou ja, als je uh, dat soort dingen inderdaad gaat verloten of verkopen... dan brengt dat weer geld op voor het goede doel. Ja. De grond van het wat is van de gemeente... Nou, hoe precies die constructie zitten, weet ik niet. Uh, daar krijgen we aanstaande woensdag krijgen we de tekst en de uitleg over. Maar in ieder geval, de bereidheid is er wel bij de gemeente. En de toezegging is er al bij de gemeente dat ze hun medewerking gaan verlenen. En in wat voor constructie dat dan is, dat het uh, grond van de gemeente is wat we kunnen gebruiken. Of dat er een soort uh, nee. andere. Dat weet ik niet. Maar dat maakt ook niet zo heel veel uit, denk ik. Het, het gegeven is er en uh, ja, de gemeente is bereid om mee te werken. De Rotary heeft toegezegd om mee te gaan werken. Wij uh, gaan er geld in steken. Dus al met al moet het wel voor elkaar komen dat er in ieder geval in Zuid ook voor uh, kinderen een, uh, een gelegenheid is om te spelen buiten. En veilig buiten te spelen. En uh, ja, zo mogelijk dat er ook voor ouderen gewoon wat uh, toestellen komen waar ze zich in uh, kunnen rekken en strekken. Nou, een, ik denk dat, dat maar... uh, je, je ziet dat op meerdere uh, uh, dingen. Uh, en dan noem ik even een paar vakantieplaatsen op. Tenerife-Krankenaria heb je op een hoekje gewoon een heleboel toestellen waar iedereen uh, s'avonds uh, allerlei dingen aan doet. En dat is natuurlijk wel leuk hier op de boulevard. Ja. Maar het zou natuurlijk leuker zijn als je het centraal ja. hebt, een stuk of vier, vijf toestellen waar iedereen uh, rond kan lopen. Ja, nou goed, en ik denk dat het ook het mis naar twee kanten snijdt. Hè. Ik bedoel, kinderen gaan daar natuurlijk spelen en op het moment dat daar wat ouderen aan het trekken en aan het strekken zijn, dan uh, kunnen ze elkaar een klein beetje in de gaten houden. En ja, dat is alleen maar heel leuk, denk ik. Ja. En uh, op het moment dat er wat ouderen bezig zijn, misschien trekt het dan ook wat kinderen aan die daar gaan spelen en omgekeerd. Dus dat er uh, toch een vaste groepje zijn op gezette tijden die daar uh, met elkaar aan het sporten zijn of aan het bewegen zijn, en ja. dat is alleen maar goed. Ik bedoel, Absoluut. Zijn we nog koplopen met de dikste kinderen van uh, Noord-Holland? Noord nou, ik weet wel dat er heel veel dikke kinderen rondlopen, maar of we nou koploper zijn, weet ik niet. Dat waren we wel. Ja. Maar, goed. Goed, het, maar dat is natuurlijk op zich wel verontrustend. En uh, ja, laat het ook een stimulans zijn uh, voor uh, die kinderen en uh, voor de ouders van die kinderen om kinderen daarheen te sturen en uh, daar te gaan bewegen. Lekker, Laten we allemaal bewegen. Ja. Lekker, een, lekker een beetje voetballen, uh, een beetje trimmen en zo. Ja. ja. Elke, bedankt voor de uitleg. Nog, nee, nee. Ja, ik val je nog even in de reden. Morgen half 1 starten bij Beach Club 5. Dus voor die tijd even aanwezig. Uh, het is een mooi parcours. En tien uh, nou, kilometer moeten doen zijn in een uurtje. Dus uurtje. half twee weer thuis. Nou, dat en... scheelt mij de samenvatting. Ja. <laughs> dank je wel. Dan veel plezier ja. morgen. Ja, graag gedaan. Dank je wel. Ook uh, dank voor de uitnodiging. Tot morgen. Tot morgen. I'm a show them, them now this, We don't done need done to lie we Haven't we haven't a doubt I don't feel in the right If you don't look out Are you suffered? 10 while the angel learns that the pain never in the city of Jetland. The pain never ends in the city of Jetland. The, that been, in the, that in the heroes return and a royalty of while the angel fait a men man. Yeah, ah, <tik> ja, dat was hem weer. Een paar keer het weer in de, de Korg <tik> doet de muziekkeuze en ja. het, deze keer is weer prachtige muziek. Um, een aantal dagen, eigenlijk al een week of twee geleden... werden wij uh, met een prachtige spotprint in het Haams Dagblad geconfronteerd... met meneer Belen. Jan Belen, welkom. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Goedemorgen door Jan Belen, uh, oud raadslid van de gemeenteraad van Zandvoort. En uh, hij stelt dat Zandvoort geen aangifte durft te doen bij de tabaksindustrie. Er zijn een aantal steden en bedrijven... die bundelen zich om aangifte te doen tegen de tabaksindustrie. Roken is slecht. Klopt. En waarom doet Zandvoort dat niet? Uh, Zandvoort doet het niet omdat Zandvoort een beetje bang is, Ben. Uh, Zandvoort uh, had een unieke kans om zich aan te sluiten... bij inderdaad een baanbrekende aangifte tegen de tabaksindustrie. In 2016 is door een advocaat, Benedict de Fik, ik denk ons alle bekend is een aangifte gedaan namens een longkankerpatiënten... en namens, namens een aantal maatschappelijke organisaties. Uh, maatschappelijke organisaties als het KWF Kankerbestrijding... als uh, kinderartsen, als longartsen. En gaandeweg is er een soort van uh, maatschappelijk initiatief ontstaan... waarbij steeds meer organisaties en ook een aantal gemeenten... zich hebben aangesloten tegen een uh, aangifte, tegen een, een industrie... die mensen bewust ziek maakt, bewust verslaafd maakt met allerlei dodelijke gevolgen voor het individu en voor de samenleving uh, tot gevolg. Um, en in ons strafrechtssysteem is het zo... dat een officier um, gaat bekijken of één, een strafbaar haalbaar is... en twee, of er maatschappelijk draagvlak is om zo'n aangifte ook door te zetten... en om tot vervolging over te gaan. En dan is het heel goed als een gemeente en als maatschappelijke organisaties zich uh, verenigen... en zich uitspreken voor zo'n aangifte... zodat het OM ook de maatschappelijke druk voelt om er iets mee te doen. En om die reden heb ik uh, in februari 2018... toen ik nog inderdaad uh, raadslid was... Uh, na aanleiding van een oproep van de advocaat bij onder andere de Wereldaardoor... iedereen doe mee met die aangifte. En heb ik gezegd, Zandvoort... 17.000 inwoners laten wij ons verenigen achter die aangifte en meedoen met, met dit initiatief. Maar waarom is dat een taak van de gemeente? Van de gemeentebestuur om een aangifte te doen tegen de baksindustrie, terwijl de gemeente niet verbiedt om op straat te roken. Uh, we hebben niet de meest vergaande regelgeving tegen roken in Zandvoort. Dus waarom zou de gemeente daar een aangifte voor dat moeten doen? Dat vind een hele terechte vraag en dat heb ik mij zo ook afgevraagd. Dat heeft op de gemeente Amsterdam zich ook afgevraagd. Zelfs een VVD-wethouder al daar heeft besloten om, om ook mee te doen met zo'n aangifte. Dat zijn niet de meest moralistische bestuurders van het land over het algemeen. Dat is nogal een uitspraak, meneer Bijner. Nou ja, dat, uh, je hoeft niet eens moralistisch te zijn daarvoor trouwens, hoor. Maar um, waarom de gemeente Zandvoort dit wel had moeten ondersteunen... is omdat we met 17.000 mensen een, een goed signaal af moeten geven. En natuurlijk omdat wij een nota hebben vastgesteld... waarin wij inderdaad allerlei maatregelen nemen om dat roken te ontmoedigen. Om ervoor te zorgen dat de volgende generatie ook rookvrij is. He, dat we niet meer die vervelende ziektes krijgen als longkanker dat we niet meer hebben dat 66% van de mensen die rookt... Uh, ook daadwerkelijk komt te overlijden door, door, door het roken. En dat we ook voorkomen dat de jeugd straks gaat roken. Dus het zijn, we hebben een, als gemeente Zandvoort... en daar ben ik ook trots op dat ik daar ook als raadster mee heb mogen werken... hebben we nota's vastgesteld... waarin wij heel ambitieus allerlei zaken uh, doen om dat roken te ontmoedigen... Maar als het dan bij een puntje bij paaltje komt en we zeggen van nou... laten we dan ook een maatschappelijk initiatief ondersteunen om dat helemaal te stoppen... Dan zijn we niet thuis. Dan zijn we niet thuis. En dan, als u dan de vragen leest en u leest het antwoord... Dan, zegt u, dan leest u van ja, de gemeente Zandvoort vindt het goed dat de aangifte is gedaan... maar we gaan niet meedoen, want we zijn een beetje bang voor de publiciteit... We zijn bang dat, uh, mm -hmm. dat het negatief op ons afstraalt. En dan denk ik altijd bij mezelf van... ja jongens, kom op. Weet je, als ik in die CDA-fractie zat... met mijn collega's Kees Metters, Arlen Berg en Fred Koon, Kroosberg... dan zeiden we altijd in die fractie... we moeten besturen op inhoud en met lef. En dan zeg ik, Zandvoort, toon lef en doe mee. Steek je nek uit en um, wat, wij, <coughs> wat wij normaal gesproken ook doen. Heb jij... Uh... Je hebt antwoorden gekregen van, uh, van het college. Klopt. Daar ben je dus niet blij mee? Nee, ik ben teleurgesteld. Uh, ik ben teleurgesteld in het feit dat het college... dat onze mooie gemeente niet hun nek uit durft te steken... Uh, voor zo'n baanbrekend initiatief. En het, we, we zijn echt niet uh, meteen een hele rare gemeente... als we dit zouden doen. We gaan echt niet uh, allerlei toeristen afschrikken. Al zit er trouwens wel een hele mooie cartoon... in het artikel van het Haarles Dagblad... Waarin we enerzijds de mensen die roken op het strand zien liggen. En anderzijds aan de andere kant de mensen met een gasmasker op. die dat weer minder leuk vinden. Dus. Um... Zou je een rookvrij strand uh, kunnen creëren? Nou ja, een rookvrij strand. Kijk, daar ga ik. Weet je, toen ik dat, die vraag had gesteld. kwam ook zo'n artikel op Facebook. En dan ziet u ook meteen al die reacties. Dan wordt even de strontkar over je uitgereden. Van meneer Belen, die is tegen roken. Die vindt dat iedereen uh, dat, dat verboden moet worden. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen: die tabaksindustrie maakt mensen verslaafd, bewust. Um, die, die maakt een product dat zo slecht is. Dat zo vals is. Dat mensen eigenlijk ook geen eigen keus meer hebben om, om te stoppen. Of om überhaupt uh, daarmee helemaal. Ja, om er ja, vanaf te komen. Dat is echt wel een beetje hetzelfde natuurlijk. Niet, niet dat je hard oproept, ik ben tegen roken. Maar ik ga de tabaksindustrie uh, aanvallen. Die moet dan stoppen. Dus wordt er niet meer gerookt. Nou ja, dus ben ik ben tegen roken. Precies. Ja, ja. Dus ik ben ja, persoonlijk wel. er ook op tegen. Maar het punt is dat het nu dweilen is met de kraan open. We geven nu ieder jaar duizenden euro's uit. We zitten alsmaar te, te, te alle maatregelen te nemen hè, om het roken te ontmoedigen. Terwijl we eigenlijk gewoon een industrie hebben die gewoon miljarden euro's verdient op, op de, over de rug van, van, van, van, van zieke mensen. Wat zouden zij dan nou moeten doen, die industrie? Die industrie zou moeten stoppen met een product te maken dat, uh, dat mensen verslaafd maakt en mensen eigenlijk um, ja. ja. Dan dus stoppen met roken. Dus stoppen uiteindelijk met roken, zeker. Maar dat gaat deze aangifte is daar dan een aanzet voor. En Zandvoort had zich daarbij aan moeten sluiten en hij had het, uh, het signaal af moeten geven van dit initiatief dat steunen wij, want dat is in lijn... met al die notas die wij hebben vastgesteld. Jammer dit, staat in het Aandelsdagblad. Ja, jammer dit, ja. Nou, ik denk dat hij het ook wel merkt... Het, ja. wanneer je ja, dan nu ja, mij ja, wordt spreken... Dat, ja, ik, eh, daar, dat ik misschien een, een gemeentebestuur zou willen eh, hebben gezien... die die lef toont, die die nek uit durft te steken... En, en, eh, en ook een maatschappelijk signaal durft af te geven. Wat de gemeente Zandvoort ook vaker heeft gedaan... Hè? Ik, ik neem bijvoorbeeld, um, een aantal jaar geleden heeft uh, Gertone van de Partij van de Arbeid een motie ingediend... waarin we hebben gezegd, uh, iedere op coming out day... moet er een vlag uh, op het gemeentehuis worden uitgehangen... omdat we op dat, op dat punt ook een, een, een, een maatschappelijk signaal af willen geven. Nou, daar is zo'n aangifte van, tegen de tabakindustrie ook een voorbeeld van. Oké, okay. um, laatste stukje van, uh, van het artikel. Meneer Meijer laat in de brief weten... Dat de keuze nog niet om niet aan te sluiten bij de aangifte, niet betekent dat wij de aangifte inhoudelijk niet ondersteunen. En het antwoord van jou is: dat klinkt een beetje als een verplicht zinnetje. Ja, dat vind ik, vind ik zwak Ben. Als ik, als ik tegen jou zeg van ik ben het, ik ben het ermee eens, of ik zeg dit en dit en dit. Dan moet je ook, als je A zegt, dan moet je ook B zeggen. Als jij in die brief zegt, um, ik ben er volledig mee eens dat er een aangifte is. Maar vervolgens als het puntje bepaald komt, zeg je van nou. Nou ja, ik wil het wel eens, maar ik ga van afstandje kijken wat een, wat een ander doet... en ik ga zelf maar niet meedoen. Nou, het, het zinnetje ja, zegt eigenlijk niet eens dat het mee eens is. Dat is ja. niet per definitie betekent dat ik het er niet mee eens ben. Dus dat is wel een heel zacht zinnetje, eigenlijk. Het is een heel zacht zinnetje, ja. ja. Het is een beetje, ik zei het ook, het, het klinkt een beetje als een verplicht zinnetje. Ik had, uh, ik had op meer gehoopt. Gaat um, het CDA hier nog wat mee verder? Nou ja, het... het kan natuurlijk ook gewoon een, een, een voorstel worden uit de raad. Van jongens, dat willen wij graag. Nee, dat is een goede vraag. Ik moet zeggen, ik ben sinds maart 2018... dus sinds maart, sinds maart dit jaar geen raadzit meer bij het CDA. Ik ben nog wel betrokken bij de partij. Dus ik zal zeker bij de partij hierop aandringen... dat we hier wellicht nog wat mee moeten doen. Al denk ik ook dat we... Vooral als het gaat om de andere antwoorden die we hebben gekregen... dat het CDA daar gewoon heel goed op moet toetsen... Mm -hmm. en heel goed op moet toezien... dat die maatregelen die we hebben afgesproken... dat die ook worden genomen. Ja. Hè? Ja. Dat we bij de sportverenigingen straks niet meer mensen... die roken langs de kant hebben staan... terwijl de kinderen aan het voetballen zijn. Dat zijn maatregelen die we hebben afgesproken... en waar volgens mij op dit moment nog geen uitvoering is, is gegeven. Ja, ja dat... Uh, uh... Dan komen we weer bij handhaving. <laughs> Jan... Sinds het begin dit jaar niet meer in de raadzaal. Nee, helaas niet ben. Ik moet zeggen, ik mis het wel. Oh, nou, er, nee, er is geen kans meer voor je. Want je stond niet op de kieslijst. Nee, ik stond op de kieslijst. Ah, ik stond op goed. nummer 11. Ja, dus als de CDA-fractie een beroep op mij <laughs> moet doen, dan ben ik er natuurlijk ook wel weer. Maar okay. het is jammer dat ik. Ik vind het wel jammer dat ik er niet meer ben. Anderzijds een bewuste keuze geweest. Duidelijk. Um, er is een, een raadsbreed programma aangenomen. En uh, iedereen hiep de PiBoRa. En uh, als ik nu de krant oversla... En als ik uh, wel eens bij een vergadering zit... bekruipt mij toch weer een heel ouderwets gevoel. Hoe kijk jij daarna als je de, de, uh, de, de zittingen volgt en de krant leest? Nou, als ik de krant lees en ik, en ik inderdaad de raadsvergaderingen volg... dan mo moet ik wel zeggen... als je in de raad zit, dan zit je in een soort van bubbel. Dan, zit je, dan, zit je in een, dan word je helemaal <coughs> meegezogen in een soort van politiek spel. En wanneer je er buiten staat... En wanneer je bijvoorbeeld die hele prikkelen zag... die de laatste ook weer allemaal waren... Hè, met het Watertorenplein. dan denk je soms wel eens van... jongens, waar zijn jullie in de gemeenteraad mee bezig? Weet je, er zijn zo... nee, maar dat is echt zo. Hè. We zijn, er liggen zoveel eh, kansen en problemen... die we met elkaar op moeten lossen. Zojuist bijvoorbeeld de Airbnb. Um, ik vind het goed dat we eindelijk daar iets gaan doen. Betaalbare uh -huh. woningen in Zandvoort... dat ja. is gewoon een groot probleem. Die woningvoorraad... die is de laatste jaren gewoon leeggeplunderd... Door, uh, in, door allerlei projectontwikkelaars en vermogende zandvoorters... die twee, drie, vier huizen kochten, dat in de Airbnb zetten... en vervolgens die... um, de starters de kans ontnamen om een goedkoop huis te kopen. Maar die lengte hebben ze natuurlijk wel gehad. Ik kan me nog herinneren, uh, in de vorige periode, raadsperiode... dat meneer daar ook al iets zou doen als uh, uh, wethouder van het CDA. Zeker. En dan, dan is het Alleen in die periode is ook niets gebeurd. Nou ja, daar is wel wat gebeurd, want ik heb bijvoorbeeld in juni 2017... bij de voorjaarsnota nog aangegeven van jongens, dit is een probleem. Dat Airbnb is leuk, maar het loopt volledig uit de hand. En we moeten daar wat aan doen en we moeten dat een halt toeroepen. Dat is één punt. Bijvoorbeeld um, een ander punt is het beschermen van ondernemers. Als we nu zien dat er een Europese richtlijn op ons afkomt... die straks ervoor gaat zorgen dat de vergunningen van bijvoorbeeld de visboeren... openbaar moeten worden aanbesteed. Er zijn heel veel problemen in Zandvoort waarvan ik vind... daar moeten we wat aan doen. En met name die, die woningbouw, dat is echt een superbelangrijk punt. En dan zie je inderdaad, Ben... en dat heb je ook wel eens tegen mij gezegd toen ik nog in de raad zat... waar zijn jullie mee bezig? Jullie zijn alleen maar aan het rollenbollen met elkaar... Ja. en jullie zijn de echte problemen aan het vergeten. Ik, dat... hoor, ik hoor nu dat je allerlei dingen gesignaleerd hebt... maar ben vroeg, wat is eraan gebeurd... Het feit dat je zegt, ja, moet iets aan Airbnb gebeuren en dat signaleert in 2017... dat vind ik top, heel goed. Uh, maar wat is er gebeurd? Wat er is gebeurd is dus dat er op juni, in juni 2017 is opgeroepen om met een plan te komen... en dat de wethouder uh, Ellen Verheij vandaag een fantastisch betoog houdt uh, en vertelt van, hier gaan we wat aan doen, hier komt een uh, plan op... en dit zijn de maatregelen. En Ben en Rell, ja? dat zal ik wel eerlijk bekennen dat het mij wel tegenvalt dat de wet haalde dan niet eh, nog wat verder gaat... dan wat ze nu heeft gedaan. Want in Amsterdam zijn dezelfde maatregelen aangekondigd. Ja, dat gaat naar loopt, nul. Het gaat naar nul, maar dat was in de instantie ook 60 dagen. Maar heeft dat geholpen? We zitten volgens mij nog steeds met dezelfde problemen. Ik denk dat het echt erop aankomt of we gaan handhaven of niet. Of nou... ja, daar, over, uh, over handhaving <kwijnt> kunnen we ongeveer een heel programma vullen. Dat denk dus ik, week... laten we dat niet doen. Um, we hebben ook aan de wethouder gevraagd: hoe ga je het handhaven. Ze hebben ook gezegd dat we sowieso moeten gaan handhaven. Elektronisch. Uh, van mij had het bel een keer ergens aan. Um, in het geval van het innovatiefonds werd er zelfs op de gevels gekeken of daar zo'n zo, zo plakkaat op zat. Hè? Dus er zijn ja. allerlei mogelijkheden om het handhaven. Uh, laat we dat een kans geven? Zeker. Um, je staat er nu buiten... Is dat echt een groot verschil als dat je erin zit dan? Gigantisch. Nee, maar dat is gigantisch, echt waar. Want helemaal, bijvoorbeeld dat coalitie-oppositie... dat is ook van de raadsleden zelf niet iets bewust. Dat is niet iets bewust, omdat je je hebt namelijk een, een belang... en dat is Zandvoort. Je, zit een, je hebt een belang dat je Zandvoort wil besturen... En, om, en soms is het noodzakelijk om dat dorp bestuurbaar te houden... dat je met elkaar afspraken maakt. En dat je met elkaar coalities vormt om maar te zorgen dat die continuïteit en die bestuurbaarheid zit. En daarom komt het soms over als ja, coalitie-oppositie. Maar soms is ook coalitie-oppositie nodig om afspraken te kunnen maken en dit dorp bestuurbaar te houden. En dat heeft, uh, dat, Maar dan heet het geen coalitie-oppositie. Dan heet het gewoon dat ik het even niet eens ben met wat er in het raadsprogramma staat. En vervolgens pakken we punt 4 uit het raadsprogramma en dan zijn we het wel met z'n allen over eens. Dan, waarom, waarom wordt het die, die, uh, dat raadsprogramma niet als leidraad gebruikt... om dingen in Zandvoort uit te voeren? Nou, dan ga ik iets zeggen wat niet heel populair klinkt... maar dat vind ik altijd wel een beetje naïef. Omdat de realiteit van politiek is dat je besturen moet... dat je afspraken moet maken en dat het soms zo is... dat je met de, een, met de ene combinatie zegt van... oké, okay, ik ben het niet 100% met je eens... maar ik geef jou dit en dan krijg ik dat ervoor terug en dan moet je afspraken maken... en dan is het soms inderdaad zo... dat je dan afwijkt van een, van een, van een heel breed programma... om maar dit dorp naar voren te brengen... Die, die woningen te realiseren... en allemaal dat soort mooie dingen te doen. Uh, je zit er nog vol in, Jan. Ik denk dat jij over drie jaar... maar weer een beetje kandidaat moet worden... voor de Raad van Zandvoort. Um, dank voor de komst. Dank ook dank voor, dank voor de uitnodiging En de presentatie van de prachtige spotprint. Uh, wij gaan er vandoor, hoor. Doe nog even een stukje agenda. Ja, gaan we dat echt nog doen? Hebben we nog tijd voor? Ja, hoor. Oké, okay, 16 november hebben we de expositie We gaan naar Zandvoort in het Zandvoorts Museum. En nou, dat duurt tot en met eind november. Ja, en dan zijn er ook nog zandsculpturen op de boulevard en in het centrum ook tot november. En om 11 november is het culinair rondje Zandvoort. Voor slechts 49,50 euro kunt u overal heerlijk eten en drinken. Morgen is ook het rondje Zandvoort en dat gaat van kroeg naar kroeg. 11 november, toneeluitvoering Het Jaar van de Kreeft in Theater de Krocht. Aanvang vier uur middags. En op 13 november is het ju jubileumconcert van de Furies in Theater de Krocht om 8 uur. 16 november, genootschap Oud-Zandwoord in Theater de Krocht. Cor, ja? tipje van de sluier? Ik zit niet meer bij het genootschap. Dus oh, ik, oh. He, maar je he, levert he, nog he, wel allemaal mooie foto's, zeg ik. Nou, ik heb wel de klink gelezen En okay. De Burgemeester van Haarlem zou komen om een presentatie te geven. Ik denk niet dat hij komt. Van we gaan het bedreigingen, maar mm. we zullen dat zien. We gaan het zien. Uh, nou ja, we gaan het antwoord hebben we het over gehad. De expositie 16 november. Uh, 18 november belangrijke dag, intocht van Sint Nicolaas. Tijden worden nog bekendgesteld. Aha. Dezelfde 18 november klassiek concert, symfonieorkest in symfonieorkest Her Her Herlen. Roy zegt dat goed? Ja, denk ik wel. Herlen in de Protestantse kerk. Ja. ja. Bijzonder. En daar uh, is de entree uh, 5 euro. Om drie uur s middags. Ja. En op 22 november hebben we de rijvaardigheidstraining van de Rotary op circuit Zandvoort vanaf 1 uur. 1 december. De maand is alweer om. De babbelwagen in Hotel Faberen met als thema Zandvoort, verleden en heden. Kijk eventjes, want uh, 1 december zat volgens mij al vol. En 7 december is de tweede uh, uitvoering. Goed, wij zijn er een beetje doorheen. De techniek en de muziek. Kort draaien, dankjewel. De Hallo. redactie Gert van Kuik en de eindredactie Gerry Rutte gedaan. Nou ja, we zijn als een speer hier naartoe gegaan. En hier deed Gerry ook de koffie en het water. De presentatie, Roy je Dankjewel. En Ben Zonneveld. Ja, dankjewel. En wij wensen jullie een prettig weekend. En we gaan morgen allemaal hardlopen.